Chipfabrikant Intel heeft in het vierde kwartaal van 2012... een kwart minder winst gemaakt dan in dezelfde periode in 2011. Het Amerikaanse bedrijf leverde 27 winst in... en kwam uit op 2,5 miljard dollar.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 In de Verenigde Staten is de schrijfster van de populaire Dear Abby adviescolumn overleden. Het werk van Abigail van Buren, een pseudoniem van Pauline Friedman Phillips, verscheen in meer dan duizend kranten. Bijna een halve eeuw gaf Phillips raad aan wanhopige briefschrijvers. Ze kreeg vragen over echtscheidingen, werkende moeders, wapenbezit, rassenkwesties en Viagra. In 2002 stopte Philips met haar column nadat bij haar Alzheimer was vastgesteld. Haar dochter nam het stokje over. Pauline Friedman Philips was 94 jaar. De stroomstoring in Noord-Brabant is voorbij. Vanavond zaten 27.000 huishoudens twee uur lang zonder stroom... nadat een transformator in Uden was uitgevallen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Door de problemen in Uden zaten ook huishoudens in Grave, Zeeland en Schaik zonder elektriciteit.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 Welkom terug in het tweede uur van Casaluna. In het eerste uur was Lucia van Geuns te gast. Werkzaam voor instituut Klingendaal. En het ging er met name over schaliegast. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik wil het in dit uur ook graag in bredere zin hebben... over hoe wij ons land bestendig kunnen maken. Hoe we ons land met name duurzaam kunnen maken. Woensdag maakt het kabinet bekend dat de windmolens dicht bij de kust moeten worden gebouwd. De vraag is of dat een goede aanpak is. Moet Nederland doorpakken om ons land duurzamer te maken of moeten we hierin niet doorslaan? 0800-1121, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazaluna. En u kunt ook op facebook.com slash terecht of twitteren. Hashtag Dumost of hashtag Kazaluna. Ik heb eerst Willem-Jan Atsma aan de lijn. Willem-Jan Atsma is van de Stichting Schali Gasvrij Nederland. Meneer Atsma, goede nacht. Ja, goede nacht, U heeft in het eerste uur naar mevrouw van Geuns geluisterd. Uh, uh, u vindt, neem ik aan, dat er totaal niet naar uh, dat gas geboord moet worden in Nederland. Ja, wij vinden inderdaad het boren naar schalig in Nederland een uiterst zinloze en, en gevaarlijke zaak. Dat moet eigenlijk niet gebeuren. Wat vond u van, van wat mevrouw Van Geuns zei? Nou, een heel genuanceerd verhaal. Waarop ik, terwijl ik zat mee te luisteren, toch één aanvulling zou willen maken. Het ging op een gegeven moment, ik geloof, naar aanleiding van een Twitteraar bericht over radioactieve stoffen die vrij zouden kunnen komen. En ja. Daar had ik nog, Van Guns uh, nog nooit van gehoord. Wat mij een beetje verbaast, want zij als geologen zou toch moeten weten dat uh, in uh, schalie uh, altijd uh, uh, veel radioactieve elementen voorkomen. Om, omdat het ontstaat uit het sediment, dat heeft ze verteld, hè, van uh, de ondiepe zeeën waar allerlei materiaal neerdwarrelt. Nu, in dat uh, milieu, daar komen ook veel. Uh, uh, Grote uh, moleculen voor, zoals uh, thorium en uranium-235. Uh, er zit in zee uh, gigantisch veel opgelost, ook heel veel goud, heb ik gehoord vertellen. Nu, dat uh, sedimenteert dus allemaal. En in die schalie zit dus heel veel thorium en uranium. En dat zijn radioactieve stoffen die vallen geleidelijk aan uiteen in allerlei radioactieve zaken. En dat komt ook bij. Uh, schaliegaswinning uh, uh, weer vrij, met dat frackwater water komt dat naar boven. En dat heeft in Amerika volgens berichten in de uh, uh, uh, New York Times uh, van uh, vorig jaar, uh, is dat uitge, uh, uitgelekt, uh, bekend geworden, geleid tot allerlei uh, radioactiviteit uh, op donderdag, omdat dat frackwater, daar was ook een probleem om dat kwijt te raken. Ja. Dat werd daar onder andere ook verkocht, gek genoeg, aan gemeentes die dat dan gebruikten om de gladde straten te, te, te ontperkelen. Ja, maar ik, ik begrijp dat dat, dat soort radioactiviteit, inderdaad, wat u zegt, heel vaak in die onderste lagen sowieso zit. Um, ja. Maar dat het ook bij, bij andere gas, uh, manieren van gaswinning, dus die niks met, met schadigas te maken hebben, ook vrijkomt. Klopt, maar in Schali zit vooral van alle formaties waar, dat, waar, waar methaan uitgewonnen kan worden wel, wel meer dan, dan, dan uh, een andere. En, en het is dus uh, ja, in Amerika gebleken een, een probleem te zijn. Zodanig zelfs dat dat frackwater, wat dan moet worden aangeboden voor uh, uh, zuivering door ja. de uh, dat dat een probleem is. Maar meneer Asper, uh, ik ben geen geoloog, u geloof ik ook niet. Uh, <laughs> ik, ik kan me alleen wel voorstellen dat wat voor Amerika geldt op dat gebied van radioactiviteit helemaal niet voor Nederland hoeft te gelden. Nou, je? schijnt je te zijn, maar ik ben inderdaad geen geoloog, ik ben maar een domme, domme arts, epidemioloog dus ik heb er weinig verstand van alles dan wat ik gelezen heb, maar dat is nogal wat wat ik ervan gelezen heb de afgelopen jaren, kan ik u vertellen. Ja, maar ik begreep ook dat dat met name de film, die zo ontzettend veel opschudding uh, voor. heeft ook niet uh, helemaal uh, waardevrij is. Uh, nee, dat klopt. Er is ook door de industrie enorm opgehamerd om dat weer te ontkrachten. Nou, dat is denk ik maar deels gelukt. Er is trouwens daarna ook weer een ander film verschenen van uh, meneer Josh Fox, de maker van Gasland. Dat heet uh, The Sky is Pink. Dat is ook via enige Google -en heel makkelijk te vinden. En daarin worden een aantal van de argumenten toch wel weer weer legd. Dus ja, uh, de uh, jury is out, zeggen ze dan in Amerika. Ja, ja precies. Ja. Het spel is op de wagen, zeggen we dan in Nederland. Ja. Waar, waar, waar bent u uh, als het om Nederland gaat zo benauwd voor? Nou, benauwd. Kijk, de vraag werd gesteld van mevrouw Van Geus, van moeten we die proefboring doen? En ze zei van ja, want dan, dan, daar leren we wat van. Nou, mijn stelling is juist andersom. Eh, als we al van tevoren zeker weten dat eh, wat zo'n proefboring ook, ook, ook oplevert... wij absoluut ten helft niet, niet willen... Dan is die proefboring doen weggegooid geld. En zo'n proefboring is niet alleen een boel geld, ook belastinggeld trouwens. Daar gaan ze miljoenen euro's gaan per gat gaan naar de grond in. Maar bij dat proefboren, wil het interessant zijn en wil je erachter van leren, moet je ook dat hydraulisch factureren gaan, gaan, gaan doen. Anders leer je er niet genoeg van. Ja. En nou, haar vraagstelling als... is vooral uh, dat, dat we moeten doen. Maar eigenlijk, zei ze ja, Eigenlijk als je gewoon heel eerlijk kijkt om ons heen, dan zijn er nog. Uh, prima andere mogelijkheden om gewoon normaal gas zeg maar, te winnen. Uh, dus zegt ze in alle eerlijkheid... ik denk dat dit in Nederland uh, helemaal niet gaat gebeuren op nee. grote schaal. Nou, ik hoorde dat graag zeggen. Maar ja, goed, uh, eerst geloven, dan, uh, dan zien we... Wij, wij zijn er nog niet zo erg zeker van. En vandaar ook dat wij ook proberen om als schadigas... in Nederland uh, aan de weg te timmeren. En dat doen we onder andere door de gemeentes die liggen in de concessiegebieden... en dat is ongeveer een derde van Nederland. Dus dat is een enorm areaal om die gemeentes allemaal te benaderen. En de gemeentes benaderen ons trouwens ook uh, ongerust geworden... door de, de plannen die nu toch bekend zijn geworden. En heel veel van die gemeentes, nu al veertig... hebben zich schaalgasvrij als vrij verklaard. Dus die hebben al besloten ja. uh, om uh, niet mee te werken. Maar, meneer met, Asma, met alle respect, maar dat lijkt me prachtige symboolpolitiek. Nou, het is meer dan symboolpolitiek. Het, het, het, het laat zien dat er een enorme grote in de bevolking levende ressentiment is gebaseerd op harde ja. argumenten. De argumenten zijn uitgewisseld op de afgelopen uur. Mensen nee, zijn... sorry, sorry dat, dat geloof ik onmiddellijk hoor. Dat bedoel ik ook niet te zeggen, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat, dat, dat gemeentes daar niet over gaan. Dat bedoel ik te zeggen. Nou, dat valt ook wel mee. Want uh, inderdaad, de vergunning is afgegeven door economische zaken. Maar uh, de gemeentes hebben wel degelijk een rol. Die moeten namelijk een omgevingsvergunning afgeven. En als ze dat niet willen, ja, dan is het toch een probleem. Goed. Nou, we, we, we zullen maar afwachten. Voorlopig uh, geldt er een, een moratorium. Tenminste tot eind vorig jaar. Uh, uh, gaat er geboord worden, denkt u, binnenkort? Uh, nou, nee, als het ons ligt, absoluut niet. En uh, inderdaad, er is nu een, een onderzoek. Uh, is nu, uh, ja, Bart gaat binnenkort starten uh, naar de veiligheid uh, van uh, en gaswinning. Nou, dat onderzoek zal niet veel meer zijn dan een literatuurstudie, denk ik. Want uh, Economische Zaken, die dat betaalt, die uh, heeft nu net een instituut uitgezocht die dat moet gaan doen. En die wil dat binnen een paar maanden gaan rapporteren. Dus wij vragen ons af hoe zorgvuldig het onderzoek gaat, gaat, gaat zijn. Maar. Tot die tijd gebeurt er dan nog helemaal niets. Goed, en daarna wordt het weer afwachten, dan, euh, dan zullen we het allemaal meemaken wat er gaat gebeuren. Willem-Jan Willem Atzma van de stichting Schali Gasvrij Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uit 1984 hoorde u de Style Council My Ever Changing Moods, zo heette het, het liedje. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Eliteo stuurde een mailtje naar kazelunen.ncv.nl en zegt... ja, schrijf ze, wij moeten dit doorzetten, Frank. Ik weet niet of we per se met schaliegas moeten doorgaan... maar duurzamer moeten we gaan leven. Zelf vind ik dat alle afval grondstof is voor nieuwe producten. De filosofie op bepaalde grondstoffen moeten we omzetten... in cradle-to-cradle -cradle filosofie. En daarin moeten we doorpakken. De nieuwe economieën kunnen dat misschien niet... maar wij in het Westen moeten toch onze les geleerd hebben... en onze fabrieken en onze geesten moeten hiervoor klaargemaakt worden. Dus als ons handelen met betrekking tot afval moeten we drastisch veranderen. Met de winning van schaliegas ben ik nog te weinig bekend. Ik weet niet of dit ons landschap niet zal aantasten en daarmee ons milieu. Maar dat wij veel en veel duurzamer moeten gaan leven, dat staat voor mij vast. In dit tweede uur van KC wil ik vooral praten met u over duurzaamheid. En uh, laten we er gewoon lekker een discussietje van maken met z'n allen in dit, uh, dit uur. Waarom ook niet. Uh, moet Nederland doorpakken uh, met het duurzamer maken van ons land. Dat is de issue waar ik graag over wil hebben. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Laten we even luisteren naar een klein stukje van, uh, van het NOS-journaal van gisteren. Dat ging over windmolens. Want op dat vlak is er nieuws. Bij een wandeling langs het strand de windmolens in zee kunnen zien. Leuk of niet? Het kabinet en de Tweede Kamer willen meer en goedkopere windmolens in zee. En dat betekent dat ze dichter bij de kust komen. Nu mogen de windmolenparken niet binnen de territoriale wateren worden gebouwd. Dus staan ze minstens 22 kilometer van het strand. Maar dat gaat veranderen. Er zijn altijd allerlei voor- en nadelen verbonden aan dit soort projecten die je moet afwegen. Dat geldt voor alle projecten en dus ook voor de projecten van windmolens dicht bij de kust. Moeten we er rekening mee houden dat er nu windmolens op het strand bijvoorbeeld komen te staan? Nee, daar zijn geen plannen voor. Maar er zijn wel plannen om op enige afstand van het strand, waar je er niet zoveel last van hebt, maar waarbij het wel flink bij kan dragen aan de energievoorziening. We willen graag een duurzame energievoorziening hebben en daar kunnen ook die windmolens een bijdrage aan leveren. En Kampen hoor u de minister. Johan heeft gebeld. Johan, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen, Johan. Tja, duurzaamheid. Ik denk dat het uh, een waardevol thema is. En dat we moeten doorpakken. Alleen de vraag is, wat heeft men hiervoor over? Ik denk dat nog steeds meer milieubesef nodig is bij veel mensen... Andere woorden, mentaliteitsverandering. Uh, mm -hmm. En dan nog altijd een van de veiligste manieren... om duurzaamheid te bevorderen, energiebesparing is. van windenergie is vrij onbetrouwbaar nog steeds, denk ik. En het kost dan ook geld, het moet gesubsidieerd worden. Dat schaliegas, ik houd er mijn hart bij vast. Ondergrondse destructie, uh, aardbevingen zouden kunnen ontstaan. Ja, het blijft van ook van fossiele brandstof. Zeg je, hè? Het blijft ook fossiele brandstof. Afgezien daarvan... Ik denk dat de enige redelijk oncontroversiële alternatieve of duurzame brandstof is zonne-energie. Mm -hmm. uh, windenergie. wat ik net zei, uh, volgens mij is het altijd vrij duur en ook onbetrouwbaar. Nou, ik weet waarom je onbetrouwbaar zegt. Het vervelend is, als het niet waait heb je geen stroom. Dat, dat is uh, vervelend. Of bedoel je dat ook? Dat bedoel ik ook, ja. Ja, oké. Okay. En... Uh... Ik denk dat vooral nog heel veel moet worden ingezet op gewoon minder verspilling. Nou, betere woningisolatie nog steeds, het bekende rijtje, minder vlees eten, minder gebruik van fossiele brandstoffen. Maar goed, hebben mensen dat er voor over, want toch de, de langste weg kan nog vaak te zijn, de weg van de mond naar de broekzak. En ik denk echt voor meer bewust leven vraagt gewoon veel aan extra onkosten. bijvoorbeeld meer geld uitgeven voor duurzaam leven en ook daadwerkelijk besparen. Maar je zegt die besparing, dat is het allerbelangrijkste om op in te zetten. Maar op een gegeven moment, als je kijkt naar het stroomgebruik... van een gemiddeld Nederlands huishouden, dat neemt alleen maar toe. Ja, en op een gegeven moment ben je toch gewoon klaar met besparen? Ja, maar dat, dat, dat geeft aan hoe moeilijk het is. Kijk naar al die computers, al die mobieltjes. Die moeten voortdurend worden opgeladen. Al die elektrische apparaten, het vreedt meer stroom. De computers worden sterker. Hoe los je dat op? Ik denk dat het heel moeilijk is om, behalve dan zonne-energie... met duurzame middelen in de stijgende energiebehoeftes te voorzien. Ja, maar goed, je zegt inzet op besparen. Maar ik zeg dan besparen, daar ben je op een gegeven moment toch klaar mee? Dat klopt, maar ik denk dat je een, een prijs moet betalen... dat wil zeggen door dus na te laten dat je daadwerkelijk duurzaam leeft. Dat wil niet zeggen dat iedereen in een holen moet gaan zitten met, hè, met, met kaarslicht... Maar ik, ik vrees dat je daadwerkelijk een, een offer moet gaan brengen om duurzaam te leven. En dat we dus hopen ja. op technologische verbeteringen en bijvoorbeeld windenergie wat dan ook... dat dat niet genoeg is om dus ja echte duurzaamheid dichterbij te brengen. Maar moeten we ook niet veel strenger worden, Johan? Ik bedoel, in, in, in Duitsland zijn er uh, regio's waar je gewoon geen huis nieuw mag bouwen... bouwen uh, uh, als je stroom en gas nodig hebt. Dat huis moet gewoon zelfvoorzienend zijn. Ik wist dat niet, maar dat lijkt me erg gezond... Dat lijkt me, ik ben ook verbaasd. Ik vond het ook jammer dat bijvoorbeeld... Uh, ik neem nog een kabinet Balkenende 4 met de CDAP van de ChristenUnie... dat door succes die regeling voor de zonnepanelen gestopt is. Of zie je de kabinet? kabinet? Ja, bij het vorige kabinet, geloof ik. Ja, ik weet het niet meer. Nee, volgens mij nog 2006 al. In 2010, de laatste kabinet Balkenende. Hoe, hoe dan ook. Um, dat vind ik me erg belangrijk, inderdaad. Dat je daarop inzet, maar uh, het gebeurt niet... Goed, we, gaan, uh, we zullen een stap moeten maken. Daar, daar is iedereen het wel over eens. De vraag is natuurlijk even een beetje wanneer en hoe precies. Dankjewel en, Johan, en dank voor het bellen. bereid te, te dragen aan extra lasten en echt te investeren, dus ook door na te laten. 0800-1121 is de telefoonnummer van Kazaluna. Uh, moet Nederland doorpakken om het uh, ons land duurzamer te maken. Marco, goedenacht. Ja, goedenacht. Um, nou ja, laat ik me gelijk van wal steken. Ja, we moeten doorpakken. Uh, even terug te komen op de meneer van de we, we, uh, we zijn er gehoud inderdaad een keer op. Maar computers hoeven niet steeds krachtiger te worden. Ik, mijn computer heb ik ondertussen onder de 17 watt zitten en ik doe er alles mee. Mijn mm -hmm. uh, energieverbruik van mijn complete woning heb ik 70% naar beneden weten te krijgen in de laatste drie jaar. Oh hoe? Dus nu betaal ik nog maar 35 euro per maand. Oh hoe heb je... uh, Mijn telefoon laat ik op de middel van zonne-energie, dat zijn kleine dingetjes. Uh, ik, ben, ik heb ook een wetsvoorstel geschreven wat ik eigenlijk veel interessanter vind. Omdat dat, dat namelijk wat grotere impact heeft dan die 70% die ik, uh, die ik dan voordeel. Marco, wacht even, wacht even. Laat even, even over jouw huis hebben, want ik, dat, dat vind ja. ik wel heel interessant. Is mijn je... werk ook, energie besparen. Dus. Ja, want je zegt ik laat mijn telefoon nu op met een, een zonnepaneeltje... maar daar, daar heb je die ja. 70% niet mee te pakken. Hoe heb je dat nee, gedaan? Nee, nee, nee, nee. nee. Nou, dit is natuurlijk beginnen met al je lampen vervangen voor ledverlichting... Uh, in, mijn geval, in mijn geval die ouderwetse pc die, uh, die bijna 500 watt slurpte. Hè? Die moderne, maar dan eigenlijk ouderwetse pc, die heb ik de deur uitgegooid. Die heb ik vervangen voor een netboekje met een losse monitor erbij. Nou, als ik s'avonds zit, mijn versterker, mijn netboekje, mijn extra monitor en mijn lamp, minder dan 100 watt bij elkaar. Oké. Okay. Ja, mijn oude pc die gebruikte alleen al zonder monitor en de rest 500 watt. Oké. Okay. Dus dat scheelt in een slok op een borrel, al je lampen vervangen voor ledverlichting. Uh, ik heb radiatorfolie achter mijn radiatoren, muurfolie op de muren. Wat voor olie? Dat dubbel, Sorry? Wat voor olie heb je op de muren? Nee, nee ik heb radiatorfolie achter mijn radiatoren, ja? direct op de radiatoren. Maar ook nog eens een keer muurfolie tegen de muren aan. Dat is eigenlijk dubbel, maar dat scheelt dan weer 5% extra. Ik heb onder het cel in de huiskamer heb ik radiatorfolie liggen... dat is zeg maar de vloer weer wat extra isoleert... Uh, nou ja, ja, gewoon een extra trei in plaats van je verwarming op 21 graden zetten. S'nachts naar 10 graden in plaats van naar 15. Dat zijn allemaal kleine dingetjes, maar die leveren dus uiteindelijk wel 70% energiebesparing op in mijn, in mijn woning. En, uh, ja. ja. Nou ja, goed. Maar, dat is interessant. Maar inderdaad, wat jij zegt en wat ik straks ook al zei, het houdt een keertje op. Uh, ja. En nu, en nou, zonnepanelen? Daar is, is een mooi voorstel voor. Een... Daar heb ik een mooi voorstel voor. Dat heb ik ook, dat heb ik ook al ingediend bij GroenLinks. Alleen... Ja. Het moet herschreven worden, want het gaat niet meer in, in Nederland. Het wordt tegenwoordig in Europa geregeld. Mm -hmm. En het is heel simpel. Um, als we een, een aantal producten op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld um, luidsprekers voor computertjes. Mm -hmm. Soms kom ik ze in de winkels tegen. Luidsprekers die een rendement van 0,07% hebben. Dus een rendement van niks. Ja. Ja, dat zou verboden moeten worden. Mm -hmm. Het is heel simpel. Er zijn ook speakers die een rendement hebben van 80%. Zet dat, zet dat dus af tegen 0,07, wat ik bijvoorbeeld de laatste keer tegenkwam. Ja, dat ja. betekent gewoon dat er veel meer stroom in gepompt moet worden... ...voor dat er geluid uitkomt. Ja. Nou ja, je moet de input gedeelde, de, of de, input gedeelde, de output, dan krijg je het rendement. Ja? Oh. Okay. En als je, als, je gaat, als je gaat kijken naar apparatuur, dan kan het rendement omhoog. Alleen, we doen het niet. We gaan nog steeds laten we, die meuk laten we maken... ...door, de, door degene die, van, die de laagste prijs ervoor vraagt. En dus degene die het laagste rendement levert. Ik bedoel, uh, maar wat, wat, hoe maat... ziet jouw wetsvoorstel eruit dan? Nou, het is heel simpel. Um, laten we een race naar boven beginnen in plaats van een race naar beneden. Nu, nu we steeds willen goedkopere luidsprekertjes, dan gaan we de race naar beneden aan. Mm -hmm. en dus de race naar minder rendement. Terwijl als we de race naar boven aangaan en we zeggen gewoon van... Uh, dit jaar gaan we alle apparaten gaan testen. Bijvoorbeeld televisies. Mm -hmm. We gaan kijken wat erin gaat, wat eruit komt we gaan het rendement meten. Ja. Dan heb je televisies die bijvoorbeeld 80% rendement halen... en televisies die 50% rendement halen. Ja. Nou, als we dat willen stimuleren, dat die fabrikanten 80% rendement halen... dan gaan we gewoon verschillende belastingschijven invoeren... voor apparaten die uh, bepaald rendement hebben. Oké, okay, maar dus, dan bedoel je in feite... Rendement? maar dat bestaat toch al een soort groen label voor, voor, voor, ja, voor veel nee, huishoudelijke apparaten? Dat, ja, ja, ja, maar dat, is niet, dat wordt niet ver genoeg doorgevoerd. Want wat ik eigenlijk zou willen is... Als 80% haalbaar is, dan wil ik dat volgend jaar al oh, die fabrikanten 80% halen. Halen ze dat niet, gaan ze duurder worden, die apparaten. Dus dan wordt gewoon het apparaat onpraktisch om te kopen. Of eigenlijk niet economisch meer om te kopen. Die mensen die, die, dus die bedrijven die, dus die slechte apparaten maken, die slecht rendement halen, die prijzen zichzelf direct uit de markt, omdat ze het jaar daarna gewoon nog meer belasting gaan betalen. Ja, maar goed, dat en heb jij blijkbaar op, op, op, dus ook van op, op, GroenLinks al te horen gekregen. Uh, uh, want dat hoorde ik je net zeggen, dat, dat moet je dus Europees regelen, dit soort dingen. Het moet Europees geregeld worden, maar daar ben ik mee bezig om dat uit te schrijven. En, maar dat moet, daar moet uiteindelijk van voor gelobbyd gaan worden en alles. En daar wil ik eigenlijk GroenLinks voor elkaar voor uit spannen, want die zitten al in Europa en ik niet. Ja. Ik bedoel, ik heb een goed idee en dat moet gewoon uitgevoerd worden. En of ik dat doe of iemand anders, dat maakt verder niet wel uit. Maar het goede idee bestaat in feite dan, Marco, uit een soort belasting... op uh, producten die een laag rendement hebben? Nou ja, het is heel simpel. Je geeft ze allemaal. Je zegt nu, 80% is nu het maximale, bijvoorbeeld in een categorie. Luidsprekertjes of versterkers of computers. Dan zeg je, 80% is nu bijvoorbeeld het best haalbare. Volgend jaar is 80% de norm. Ga je onder die norm gaat er elke 10% die onder die norm zit, komt er zoveel procent belasting bij. Waardoor uiteindelijk het dus interessanter wordt voor de, voor de gebruiker om niet die goedkope spiekertjes te kopen met een slecht rendement. Want die bestaan dan niet meer. Dat zijn dan namelijk dure spiekertjes met een slecht rendement geworden. Ja. En dan okay. kan je de dus, beter, kan je dus die, die, die net zo dure spiekertjes kopen met een, goedkope, met een hoger rendement. Omdat je daar uiteindelijk dus geld mee bespaart op je ja. elektriciteitsrekening. Marco, hoe levensvatbaar is dit plan wat jou betreft? Nou ja, ik bedoel, de levensvatbaarheid hangt er vanaf van wat het draagvlak daarvoor is binnen Europa. Want ik bedoel, um, binnen, binnen Nederland, D66 was het ermee eens, uh, GroenLinks was het ermee eens. Nou kijk, als, als er nog meer partijen het ermee eens zouden zijn, dan kunnen die allemaal natuurlijk een blok vormen in principe. En hun uh, zusterpartijen die in Europa natuurlijk ook bestaan van uh, GroenLinks en alles, die kunnen eventueel dat dan ook gaan ondersteunen. Maar dat moet het wel in Europa gepitst gaan worden, dit idee. Maar en, en dus natuurlijk, en er zijn natuurlijk economische belangen. Ik bedoel, mensen die economische belangen hebben, die weet ik niet wat voor tegenstand die gaan bieden, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Want ik bedoel, zo, bijvoorbeeld in Rotterdam heb je Eneco. Die hebben elk jaar met kerst hebben die het festival van de lichtjes. En dan, dan moet je je straat zomaar optuigen. Met ja. veel mogelijk lampjes. Dus wat we in het hele jaar besparen, moeten we in kerst in twee weken eruit pompen. door ons hele huis van boven tot onder te behangen met lampjes. Ja. ja. Dat is het belachelijk. Het zou verboden moeten worden gewoon. Net als terrasverwarming het zou verboden moeten worden. Het is gewoon bullshit. Je nou. moet gewoon over zijn met die meuk. Dat is, okay. gewoon, dat is gewoon stoken buiten, terwijl we praten over, over global warming. Ja. Gaan we de verwarming aanzetten op het terras? Marco, dat is belachelijk. <laughs> je hebt je punt gemaakt volgens mij. Uh, en je hebt een plan gemaakt, het plan is ingediend. Uh, dus we zullen nou ja, kijken. Ik ben benieuwd wat er ben allemaal benieuwd, gaat gebeuren. Gaat GroenLinks in. gaat in ieder geval nu uh, daarmee Europa in, begrijp ik van jou. Dus, uh, nou, als ik het goed herschreven heb inderdaad, dan kunnen hun er Europa mee in. Maar dat, okay. dat, dat is best een, een wespennest wat je opentrekt aan, aan, ja. aan wetgeving. Oké, okay, zeg maar. Marco, dankjewel. Ja, maar ik ga je bedanken als ja, je het niet erg vindt. Ja, dat, uh... fijne dag. Oké, okay. hey, dankjewel. dankjewel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. We hebben het over duurzaamheid en de vraag is, moet Nederland doorpakken op dat gebied? Meneer Fokkens, goedenavond. Ja, Goedendag. Nou, je hebt twee soorten stroom. Het is krachtstroom voor bedrijven en je hebt naar huis... Houdelijke stroom, 220 volt. Mm -hmm, en dat net, dat net wordt constant belast met die 220. Terwijl we al een hele hoop apparatuur hebben. Wat veel lager is van spanning. Want we kunnen makkelijk die 220 naar 110 volt brengen. Makkelijk. Wat is het voordeel daarvan? Nou ja, dat je, dat je minder, uh, zeg maar het, het, het minder hoeft te produceren voor dat particuliere net. Dan moet je die 110 volt uh, produceren. Als je nu moet je constante stroom erop hebben, dat wordt wel geregeld met uh, computers en weet ik wat. Uh -huh. Maar iedereen, wat uh, de ouderen weten, dat je zeg maar 40 jaar geleden een scheerapparaat had. En dan draai je de stekker op, om en dan zat er een schuifje met 110 volt en 230 volt. Het was dan geen 220, maar 230. Dus als je naar een ander land uh, kwam, kon je je scheerapparaatje zetten op 110. Nu heb je scheerapparaat, dan stop je het volcontact. En uh, nou, je gebruikt het, maar hij laait ook op, maar op een heel, zeg maar, dat, die, dat, dat, dat het motortje misschien 12 volt is. Mm -hmm. Dat heeft niet meer nodig. Plus dat er nog een opslag zit voor stroom. Yeah. Dus dan, stel dat je omschakelt naar 110 volt, dan zal ik het maar een beetje, een beetje fantasieachtig zeggen. Dan hoef je je wasmachine nog niet weg te gooien, want dan kan je er een omvormertje voor zetten. Ja, yeah. maar deal, bij... ze dat. Uh, heel veel apparaten, uh, televisies veel elektronica... die werken met, met inderdaad uh, zwakstromen, met hele lage spanning. Ja. Uh, die worden dus bij een worden het dan teruggebracht. Ja. Maar, maar wat is nou het voordeel? Want ik, ik dacht, ik heb er niet zo heel veel verstand van... ik heb er helemaal geen verstand van zelfs... maar dat als je een heel hoog voltage hebt... dat je dan heel weinig verlies hebt. Dus als je uh, 220 volt over een lange afstand uh, uh, van, van deur naar deur brengt... heb je weinig verlies, ga je naar 110 volt... dan heb je meer verlies. Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet als, als je die waarde zou uitrekenen. Als het zou zijn dat je die 110 volt niet gaat. Misschien was het omdat de elektrische draden door de lucht liepen of zo. Maar we hebben het gehad, het 110 volt. Het zou ja. dus, uh, Amerika zou heeft het nog steeds toch? kunnen trekken. Het is een idee. Ja, goed. Nou, ik weet niet of het de oplossing voor duurzaamheid is. Maar uh, als u daar uh, een mening over heeft. Bel ons vooral 08011. Ja, ja. 1, eh, dan kunt u erover meepraten. 0800-1121. Ja. Dank, dank voor het bellen, meneer volgens Dank u wel. Ja, oké. moet Nederland doorpakken om ons land duurzamer te maken. Daar hebben we het over. Windmolens vlak, vlak bij de kust. Dat was de aanzet tot deze hele discussie. Dat ze, wat het kabinet gisteren gezegd heeft, dat ze daarnaar willen gaan kijken. En ook op andere vlakken zal er veel moeten gaan gebeuren... willen we ons land echt eh, toekomstbestendig maken. Wim, nacht. Ja, goedenavond. Goedenavond. nacht ik heb een plan ingediend uh, voor uh, ja, windmolens toch op land plaatsen. Mm -hmm. Want uh, eigenlijk hebben de bouwers uh, van allerlei voorzieningen geen verstand van horizonvervuiling. En dat plegen de, in feite de NIMBY windmolens, dat in my backyard typisch, yeah. de reusachtige drie propellers, die ja, misschien leuk zijn op zee, maar uh, voor op het landschap niet. Ik heb een voorstel ingediend bij de gemeente Utrecht. Die wil hier bij mij in de buurt op Lagerweide grote Nimbie windmolens plaatsen. En ik, wil, uh, daar, eigenlijk, ik heb een voorstel ingediend om te stimuleren dat de fabrikanten die nu uh, ja, weinig windmolens kunnen bouwen vanwege de crisis... Overstappen ook of een tweede lijn ontwikkelen voor uh, Wimby windmolens. Welkom in my backyard, types. Ja, en, en maar wat, wat is nou de essentie van uw plan? Heeft u een bijzondere windmolen op het oog? Ja, ja windzuilen, verticale types. En je hebt ook uh, type windmolens met horizontale bladen, horizontaal draaiend. Ja, en wat is en... het voordeel daarvan? Nou ja, die plegen veel minder horizonvervuiling dan de drukgebarende drie wieken. Maar zijn ze ook even efficiënt? Uh, die vraag uh, wordt nu al gesteld, uh, altijd gesteld. De windmolenbouwers zijn al ruim 40 jaar bezig. Die hebben er 40 jaar over gedaan tot deze NIMBY-windmolens. Ze jagen iedereen eigenlijk die toch voor groene energie is uh, tegen het harnas. Mm -hmm. Dus willen ze gewoon ook uh, bij dorpen en bedrijven en steden plaatsen. Ja, dat begrijp ik. Maar dat was de vraag niet. Wind waait horizontaal. Uh, dus de vraag is, zijn horizontale windmolens minder effectief? Um, dat wil ik uh, graag uit laten zoeken. Er zijn uh, nou al honderden typen windmolens. Alleen de, mijn idee is, zoek nu de kansrijke andere types... die niet vervuilend zijn... En uh, gaat die uh, versneld ontwikkelen tot aanvaardbare types die je bij dorpen, woonwijken, gebouwen en desnoods in je eigen achtertuin mag plaatsen? Ja, dat en... is mijn voorstel aan de gemeente Utrecht. Die uh, heeft een subsidiepot opengetrokken om windmolens op lage weiden te bouwen. Ja, en u zegt dat zijn windmolens die uh, bijna automatisch weerstand oproepen. Gewoon door ja. de manier waarop die dingen bestaan. Daar zijn alternatieven voor en die alternatieven, daar moet beter naar gekeken worden. Ja. Als die alternatieven nou echt zo levensvatbaar waren... dan zouden ze toch vanzelf eigenlijk wel hun, hun, hun weg weten te vinden? En dat is een uh, ontzettende zware weg. Uh, als je een uh, beetje buiten de paden ombeweegt en je komt onder de types, ja, dan, uh, dan red je het niet. Maar dat waarom is, is dat? Want, want op zich, die windmolenbouwers... die snappen ook dat ze een probleem hebben met acceptatie. Ja, maar die staan nu nog zo sterk dat ze hun uh, uh, uh, NIMBY-types kunnen doordrukken. Uh, ja, maar, ik... maar als de overheid zegt: nee, wij willen nu uh, landschapvriendelijke windmolens. dan. Uh, uh, de auto-industrie begon ook pas CO2-zuinigere uh, auto's. Te, uh, automotoren te bouwen. toen de overheid dat begon af te dwingen. Tja, uh, maar uw pleidooi is. Beter kijken naar alternatieven en niet zomaar kiezen voor het eerste beste aanbod van een fabrikant. Dat is mijn idee. En in feite, de Wim type is welkom in mijn backyard. Oké, dank voor bellen, Wim. Graag gedaan. Sterkte verder. Ja, dank u wel. Nou, tot nu toe gaat het heel goed. Dank u wel. De vraag is: moet Nederland doorpakken om ons land duurzamer te maken? 0800 1121, dat is het telefoonnummer, het gratis nummer van Kazeloene. Brian, goedenacht. Ja, nacht. Ik uh, ben het echt hardgrondig oneens met de vorige spreker. Wimby-windmolens. Ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken. Er is echt, denk ik, werkelijk niks echt opzemer wat ik uh, in mijn volwassen leven heb gehoord. dan het woord horizonvervuiling. Uh, ja? Ik vind het, ik vind het van zo'n ontzettend verwende ja, aard of zo. Ik bedoel, een windmolen betekent dat schonere lucht. Betekent minder vervuiling, betekent minder omwarming, betekent minder zeespiegelstijging? Dat is een windmolen. En als je dan beetje gaat lopen klagen over wat toevallig af en toe in je oog valt. Ik bedoel, dan heb ik het echt met name over windmolens die dan blijkbaar voor de kust staan en dan over de horizon moeten geplaatst worden. Mm -hmm. Ik bedoel, we hebben die mensen wel eens bedacht van... als je een windmolen over de horizon plaatst, dat, uh, dat kost meer energie... om uh, die, die, die elektriciteit dan weer naar de kust te vervoeren. Maar ik, ik ja, sorry, ik wit ik me gewoon op... en ik moet even fulmineren tegen mensen die serieus... Hoor je zo'n vervuiling eh, ja. vinden, maar, of dat woord verzinnen. Brian, en... ik ga toch een poging wagen. Uh, want ik weet niet hoe vaak jij uh, aan de kust komt in Nederland. We hebben een prachtig, uh, prachtig kustgebied. Als je die wijde zee ziet, dan wil je absoluut niet een, uh, een windmolen erin zien. Dat is dan toch gewoon ook gewoon lelijk? Nee, dat is... Maar, Oké, okay, maar dat is... Oh goed, lelijk. Maar dat is, dat is echt een bepaalde... Uh, dat is esthetiek. Ik bedoel, ik weet niet, ik vind een windmolen echt mooi. En ik bedoel, ik geef toe, ik vind een traditionele windmolen nog iets mooier dan een moderne windmolen. Maar ik vind een windmolen mooi, ook omdat het getuigt. Het uh, betekent voor mij echt iets, iets dingers. Maar ik bedoel, niet alles wat kunstmatig is, is lelijk. En een windmolen is zeker uh, onder alle dingen die mensen maken een van de mooiere dingen. Ja, nou een ander ding dan nog Brian, dat is uh, het geluid wat zo'n ding maakt. Want als hij een ah. beetje bij jou in de buurt staat en je hoort uh, de hele ja, dag gewoon woes, woes, woes. Maar dat, dat, dat, dat uh, volgens mij, weer horen zo'n vervuiling hard in dat het ver weg staat. En dat je dan inderdaad dat woes woes niet hoort. Ja. En over dat geluid, uh, daar kunnen we het wel uh, over eens zijn. Ik had trouwens nog een puntje over jou en die mevrouw van Lucia. Mm -hmm. die mevrouw die zei van, uh, uh, zij, of jij zei zoiets van, uh, ja die, die chemicaliën die toegevoegd worden aan die uh, huspuppy, aan die slurry. Mm -hmm is dat niet giftig en toen ging die mevrouw daar heel handig omheen van ja, maar uh, of toen zei ze van nee, die uh, dat, dat is om de om de uh, om de boel sneller te laten glijden Of van verglyden zo. Ja. Ja. Maar ja, dat maakt het allemaal niet minder giftig. Ik vind het jammer dat je daar niet uh, op. Uh... Nou, we hebben het volgens mij wel zes keer erover gehad. Uh, en ze zei: het is zeker giftig. Alleen er gaat vooral heel, heel, heel veel water in. Uh, en maar een klein gedeelte komt weer naar boven. En idealiter wordt dat ook weer opgevangen en weer opnieuw, uh, schon, weer opnieuw gebruikt. Uh, nou, dat was nog niet de praktijk. Ja. Dat, ze, dat gaf ze toe. Maar uh, giftig was het wel degelijk. Ja, nee, kijk, uh, ik wil die hele discussie niet herhalen. Maar ik vond het af en toe wel een beetje. Uh... Ja, erg de, de, de, de olie-industrie naar de mond praten. Of de, de, de, die industrie naar de mond paat. Uh, Ze had natuurlijk wel een punt van: ja, goed, eerst testen en dan echt beslissen. Mm -hmm. En misschien was haar punt wel van: uh, ik kom zo industrievriendelijk mogelijk over. zodat er een keer getest wordt waar het blijkt dat dat heel erg giftig was. en dan gaan we het toch allemaal lekker niet doen. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Nee, dat was volgens mij niet haar punt. Ze zei, het eerste eerst wat je zegt is voorkomen waar. Ze zei van, we moeten inderdaad gewoon, eh, laten we nu maar gewoon kijken in Brabant of waar dan ook wat erin zit. En ja. tegelijkertijd zei ze, de kans dat dat in Nederland eh, zinvol is, is bijzonder klein. Het heeft te maken met het feit dat wij een dichtbevolkt land zijn. Überhaupt, zei ze in dit deel van de wereld, dat het diep ligt. Eh, dat je helemaal niet weet eh, of het winbaar is. Dus de kans dat dat winbaar was en zinvol was, leek haar buitengewoon klein. Dat was eigenlijk de conclusie. Ja, dat, dat, dat was op het eind inderdaad. En dat, dat op een gegeven moment, ja, dat zou ik dan inderdaad maar aanvaarden als conclusie. Maar af en toe zei ze dingen waarvan ik dacht van, nou dat is wel erg. Uh, ja, ja. Ik weet het niet. Maar, dat, dat, dat is maar misschien er zitten er ook wel elementen van een geloofsdiscussie in hoor. Ik heb geen flauw idee, maar als eens één uh, film laat zien hoe gruwelijk het allemaal is. Uh, en en zo, waarvan zij dan zegt, van niet zozeer gelieerd aan die film, maar zij in, in algemene zin. Juist in die beginperiode zijn er in Amerika ook wel vreselijke dingen misgegaan. Ja. Ja, dan zet dat wel heel erg de toon natuurlijk ook. Ja, en uh, kijk, Amerika is een beetje een wild westland natuurlijk. Ja. Uh, dat, ja. is, dat is allemaal wel zo. Maar om dat inderdaad maar te vergroeilijken, dat... dat, uh, dat uh, ik weet niet. Dan, kijk, ja. als, het, als het zo gruwelijk mis kan gaan, wet uh, van Murphy... dan uh, als het, uh, ook als een, zeg maar een, een, een, een heel erg streng gereguleerd bedrijf het doet ja dan kan het ook uh, kan het ook wel eens heel erg misgaan ik heb uh, ik, ik ben me niet heel erg aan het verdiepen in die, al die hele fracking-discussie maar gewoon het woord fracking dat is uh, dat, dat dat roept wel heel erg een negatieve ja na, dat klinkt ook een beetje als freaky en dat is ook wel niet nee, nee dat is het niet alleen maar ik, ik ben echt niet uh, ik zit echt niet heel vaak op op uh, milieuwebsites of zo maar fracking dat daar daar Hoor je wel heel veel mensen over dat het. Uh, weet je veel over dat het heel, heel erg slecht is. En dat het een maanlandschap. En nog, en nog erger uh, teweeg uh, creëert. En het, dat, ja, als er zelfs landen als Boelgerij het niet willen. dan denk ik van, goh, dan moet er toch wel echt iets mis zijn. <lacht> Brian, dank voor het bellen. Oké. Okay. En nogmaals, uh, mijn hoofdpunt was wel echt. Het uh, hele begrip horizontaling. Ja. dat is echt van uh, opzenniteit. Die mensen moeten een keer opgerold worden gesloten in een CO2-garage of zo. Ik bedoel, dat is pas vervuiling. Maar die esthetiek, kom op hè. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Moet Nederland doorpakken op het gebied van duurzaamheid. We gaan naar muziek luisteren van de Friese Nienke Laverman. Van het debutalbum wat ze gemaakt heeft, is dit het, het liedje uh, Vida, Triste, Nienke Laverman. Begedroos van leren, maar het held stiet hem te bot, want leven werd. Nee, wie min het bij steden keren, de liefde die trotseels net. Nee, wie min het bij steden keren, Op een ijs, zocht niet tramtje, vergeet die worstel is in der terreur. Traast om voor een toostig verleden, droge lust net te westen. Elke die mat mijn beleid. Te verrijden, vertadienen dee. Want de geluids van het laatste, te zweren, te die vertadienen dee. Hoe lang ik soms om je heen meer, keer is die tijd weer hoe. hem zelfs dan niet. And it's your Dus. De vraag is, moet Nederland doorpakken op het gebied van duurzaamheid? Jan-Willem Menkveld stuurt een mailtje. Hij heeft Nederland kan Duitsland volgen... bij overschot van veel windenergie... dat opstaan als waterstof en zuurstof... dat weer gebruikt kan worden bij windstilten. Een ander soort winstgevendheid is de windmolen, geruisarm en compact. De vraag is dus, moet Nederland doorpakken op het gebied van duurzaamheid? Annemiek, nacht. Ja, nacht. Ik zou het heel fijn vinden... Als die meneer, ongeveer drie sprekers, drie inbellers eerder, die zelf zijn huis zo fantastisch geïsoleerd heeft. Als hij zijn eigen uh, toepassingen zou willen publiceren. En ik stel voor in het blad genoeg. Want dan kunnen heel veel mensen al zelfstandig beginnen uh, om uh, aan die besparingen... Uh, Toe te komen. En dan zal de markt wel reguleren, zodat die verslindende apparaten niet meer gekocht worden. En hoeven we niet die lange bureaucratische weg te gaan. Ja. Maar waar ik het mijn inbreng, uh, gaat dan meer in de richting van consumeren. Mm -hmm. uh, ik hoorde van de week dat alle supermarkten bij elkaar in Nederland voor een half miljard aan voedsel wegsmijten. Elk jaar? Ja, half miljard. Dat is een hoop Goed. geld. Ik wist dat ze veel deden. Ja. De enige supermarkt die een beetje inging op de vragen over dit probleem, uh, hoe ze daarmee omgingen, dat was uh, uh, de grote supermarkt, Appi Happy. En mm -hmm. uh, die uh, wilden het wel terugbrengen tot niet 4% van uh, de, de omzet, maar 2%, waren ze al heel tevreden. En ze zouden nog gaan studeren hoe ze dat beter konden aanpakken. Nou, ik heb gewoon een voorstel: heel eenvoudig. Uh, alles wat men vindt dat. De datum voorbij is, gewoon te geef voor iedereen die het hebben wil. Dan hoef je niet een ingewikkeld distributiesysteem op poten te zetten. Dan kun je alle voedselbanken afschaffen. Ik zelf koop al regelmatig alles waar 35% korting op staat. Want ik geloof niet in die flauwe kul van uh, het is niet meer uh, het is over de datum. Dat staat nergens op. En. Uh, er is een ontzettend leuk experiment uitgevoerd. Uh, men heeft uh, mensen die van koken houden uh, opdracht gegeven om alles wat men anders zou hebben doorgedraaid, om daar lekkere maaltijden van oh, te maken. Ja. En die ja. waren fantastisch. Ze denken, ja, dat, zo deed mijn moeder het ook altijd. Ja, Als ja. je naar de markt gaat aan het eind van de markt, dan kreeg je. Eh, wij werden groot in de tijd van bestedingsbeperking na de oorlog. En dan kregen wij van mijn moeder briefjes mee. Daar is het goedkoop en daar is het goedkoop. En dan gingen we aan het scheiden van de markt. En dan, wij, hebben, wij zijn er niet slechter van geworden. Ja, ik, we ik, hebben ik, onze scholen afgemaakt. We hadden uh, derde, vierde vierdehandskleren. Maar we hebben onze middelbare scholen afgemaakt. Ja, Annemieke, Annemieke ik wil je heel even... Uh, het is een ja. hele lange mail, maar ik zal proberen hem even samen te vatten. Uh, en het is wel grappig, het is een beetje in lijn met wat je zegt. Uh, Roelie Kuipers, die stuurt een mail en die schrijft... Uh, het volgende, bij de kassen van een supermarkt stelt de jonge cassière aan een oudere vrouw voor dat zij voortaan haar eigen boodschappentas meeneemt in plaats van een plastic tas. Want plastic tas zijn niet goed voor het milieu, zegt die jonge kassière tegen die oudere vrouw. Die vrouw die zich en zegt... wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was. En dan zegt die kassière, ja, en dat is het nou juist. Ons probleem, jullie generatie maakte zich niet druk om het milieu. En dan schrijft die oude vrouw, ze, zegt, ze heeft gelijk. Onze generatie had dat groene gedoe niet. Wij hadden melk in flessen, frisdrank en bier in flessen... die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar de fabriek. De ja. winkel stuurde de flessen terug naar de fabriek. Die werden ze gesteriliseerd en opnieuw gevuld... Dat was pas echt recycling. We liepen trappen, omdat er geen roltrappen waren. We fietsen naar de kruidenier. En we heesten ons niet in een 300 pk machine als ze twee blokken verder moesten. Ze had gelijk. Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. Ja, precies. Zo is het ook. Ik, ik, moet, ik voel ik hier maar heel erg om lachen. Doen ik zeg dat als ik in mijn kinderen. Was, is dat een gezeur of groen? Ik heb altijd boodschappentassen gehad. Ik, ik gewoon niet die plastic zakken weg. Ik breng ze naar zo'n zo recyclecentrum. Waar ze geen verpakkingsmateriaal hebben. En dan zijn ze dolblij met ja. die plastic zakjes die ik naar ze toe breng. Maar doe, het, het, het, het. Vroeger was het heel gewoon dat je je kleren verstelde. Ja. Ik moet niet aan denken dat mijn moeder het kousen zou weggooien als er een gat in zat. Mijn moeder leerde ons hoe we zelf onze kousen konden stoppen. En dat is helemaal niks mis mee. Dus dat is een leuk meditatief werkje. Ja, goed. Kun je lekker rustig naar de muziek luisteren? Daar word je lekker rustig van. Ja, en, je, en je kletst een beetje of je humt een beetje. En je doet iets eh, wat, wat kinderen op de vreubelschool, op de kleuterschool of op de peuterspeel zal ook doen. De vreubelschool. Iets heel simpel, regelmatig ja. en dat vinden ze eventjes leuk. Dan moet je, dat zijn concentratieoefeningen, zeggen dan de kleuterjuffrouw. Ja. Dus laten we nu niet gek doen en zeuren over crisis. We moeten gewoon eventjes weer ouderwets gaan leven. En zullen stoppen. Eh, dank, en dan hebben we, kunnen we meteen onthaasten, raken we een heleboel stress kwijt. Maar ik zou ook heel graag weten hoe ik uh, met uh, heel erg veel energiebesparing... zoals deze voor een van ja. de inbellers van ons heeft verteld... hoe hij dat zelf thuis gedaan heeft, dan kunnen we zelf aan de slag. Ja. Dan vraag ik aan mijn bank wel een lening. No, om dat in hoeft mijn misschien eigen niet huis ook toe te passen, want ik ben er hard aan toe. Dat, dat hoeft misschien niet eens. Dank voor bellen, Annemiek. Dank je Dag. Dag. Meneer Scheerder, goedenacht nacht. U mag het zeggen. Nou, een, uh, met die mevrouw kun je nog wel een gezellig kopje koffie drinken. Dat levert energie op, denk ik. Dat denk, je, dat denk ik ook, met Annemiek, <laughs> ja. Nou, het volgende. Um, waar ik... Ik verbaas me. Ik heb in november al een keer gelezen... dat energieopwekking... en dan heb ik het over uh, elektrische uh, stroom... Mm -hmm. uh, is op te wekken met een hele mooie schotelidee... wat je ook voor televisie kunt ontvangen, zeg maar. Ja. Mm -hmm. En je slaat een paal in de grond. Je hangt daar een hele mooie schotel aan. En de zon laat je daarop schijnen. En ja, heel platonisch gezegd, ik heb daar niet zoveel verstand van. Ik heb het berichtje jammer genoeg niet bewaard. Maar daar is een mega... Belangstelling voor vanuit Tunesië ontworpen. En nou weet ik wel, nou zitten we daar in een warm land. Maar, maar hoe werkt gaat... het dan? Want, want zo'n schotel, die, die, die, die concentreert die schotel het zonlicht. is. Dus de, de, de die zet, de, de, die vangt, uh, uh, net zoals een, een, een, een, een windmolen, uh, energie kan maken, kan dit, die schotel, die kan door middel van die van dat. Die, die vangt die zonnestralen op. Ja. Zeg maar, zonnecellen heb je hè, tegenwoordig. Maar dat kan dus ook in de vorm van een hele mooie schotel. Maar die schotel die concentreert de zonlicht op één plek, neem ik aan. Ja. Net als en, een satellietschotel. En, en, en daar wordt, het dan, wordt water dan aan de kook gebracht ofzo? of zo? hoe werkt ja, dat? Ja, nou ja. <laughs> het wordt omgezet in stroom. En dat wordt weer aan het net gegeven. En dat gaat naar jouw woning toe. Ja. Nou, en, en daar kun je dus... Dan moet je wel een paar schotels hebben, hoor. Dat kan je niet met één schoteltje. Zo simpel is het niet. Maar je kunt het hele mooie landschap daarmee opdienen. Nou, het lijkt me een fantastisch palet. Ja. En het is zo mooi te doen. Maar ik hoor en ik zie en ik proef daar niemand over. En dat vind ik zo jammer. En ik wil eigenlijk dat dat... Maar het, en, en dan heb je het weer. Dan gaan we weer naar belangen toe. Er zijn zoveel mooie uitvindingen. En als andere belangen daar tegen ingaan... dan komt dat ene mooie belang, wat een ander weer uitvindt... komt dan mee niet aan bod, hè? Ja. Dus dat vind ik jammer. Uh, ja. Maar okay, misschien goed. is daar nog wat, wat over te zien. Het is in Tunesië uitgevonden. Uh, daar floreert het als... Nou ja, daar hebben ze het geluk van. De ja, ik weet wel dat er een paar hele grote zonneovens bestaan op die manier. Uh, waar inderdaad het zonlicht in geconcentreerd wordt. Maar dat zijn hele grote centrales. Ja, uh, maar dat is dit niet. Nee, dit, precies, dit, dit gaat is iets echt over een, uh, ja. Het idee van een schotel eh, groter dan een televisieschotel. He, het moet wel wat, wat op kunnen vangen natuurlijk... maar die schotels die op zich... die worden heel mooi beschilderd met allerlei... He, door kunstenaars. En je hebt het mooiste palet wat je hebt. En het kost niets. Ja. Het is werkelijk van de zotte... dat we daar nog niet aan mogen deelnemen. Oké. Okay. Dank, nou, dank voor het bellen. Alsjeblieft. Dank je wel ministerie. Ja, dank je dag. dag. Willem van Spijker, goedenacht. Ja, goedenacht... Uh, ik ben blij dat ik nog even mag voor één uur. Mm -hmm. uh, <clears throat> ik vind het een interessante discussie over uh, energie. Uh, ik, ik heb ook gevolgd wat, er, uh, wat jullie gedaan hebben. Ik heb me steeds afgevraagd wat bedoelt men eigenlijk met duurzaam... als men het heeft over duurzame energie. Ik zou graag uh, dat dat gedefinieerd kan worden... want zonder dat te definiëren praat je over niks en over alles... Ja, dat is een interessante vraag. Interessante vraag. Wat, wat is duurzaamheid uh, voor u? Ja, wat is... Nou, de, de, ik denk dat het een afweging is van uh, uh, sociale en economische factoren. En zolang uh, de economische factoren het uh, onderspit moeten delven... dan is voor mij energie niet duurzaam. En zodra, wat bedoelt u daarmee? Nou, de, zodra zonne-energie en uh, uh, windenergie... Zwaar gesubsidieerd moet worden door allerlei soorten overheden en mm -hmm. door subsidies. Dan is uh, ja, die mm -hmm. energie voor mij nog niet duurzaam. En ik zou wel graag eens willen dat daar eens een eenduidige uitspraak over kwam. Want dan kun je bepaalde energievormen met elkaar gaan vergelijken. Maar duurzaam is het pas op het moment dat dat uh, als het op economisch gebied gaat dan. Uh, duurzaam is het pas als er niet uh, uh, meer bijbetaald hoeft te worden, als, als het als maar een energie... overschot is. Oké. Okay. Ja, is... En, dat, en dat, ik heb de indruk dat dat nog lang niet zover is. Dus we praten over duurzaam, maar het is duurder. Maar, uh, zeker, maar, maar duurzaamheid betekent toch vooral eigenlijk toekomstbestendig maken? Want we weten dat onze fossiele brandstoffen opraken. Maar dat is toch niet zo erg? Nee? De, de natuur is altijd sterker geweest dan, uh, dan de mens kan ingrijpen. Dus uh, zodra die olie op is, dan komt er vanzelf iets anders. Maar we en als wij nu, nu geforceerd met zonne-energie en met uh, windenergie uh, geld weg moeten gooien. omdat we zogenaamd vinden dat uh, we duurzaam moeten zijn. dan zeg ik van nou, dan moet je eerst eens in, in definiëren voor mij wat duurzaam is. Ja, maar u zegt de natuur biedt wel weer wat anders. maar ja. waar denkt u aan dan? Nou, uh, wat, wat denk u van kernfusie? Ja, maar dat, de hoop op kernfusie is er al heel lang... maar de, de technologische nee. doorbraken zijn er toch nog lang niet? Nou, die, de, ik heb begrepen dat die af en toe wel zijn... alleen ja, de, de macht van de fossiele brandstoffen is zo groot... en van andere machten is zo groot dat het nog geen kans krijgt. Maar het komt vanzelf. Ja, maar de, volgens mij, is, ik weet het ook niet precies hoor... maar de, de, de budgetten voor, uh, voor kernfusieonderzoek uh, zijn niet kinderachtig... Nee. omdat de belangen groot zijn om daar iets uh, te ja, vinden. Belang... En het lukt maar Juist. niet. Precies omdat u zegt, de belangen zijn groot. Maar als u nou eens nagaat wat het verschil in voet... Ik heb het niet in mijn hoofd hoor. Maar het verschil is wat de footprint is van zogenaamde duurzame energie. En van fossiele uh, brandstofenergie. Dan zeg ik van nou, die footprint van uh, duurzame energie is veel groter. En is, wordt het niet eens tijd dat we daar gewoon mee ophouden? Want het kost alleen maar geld en het levert niks op. Um... Kijk, we zitten in een ingewikkelde fase, volgens mij, meneer Van Spijker. Namelijk een fase dat wij eigenlijk uh, vinden dat we iets moeten gaan doen. Uh, dat, wij met dat wij af moeten van de energieverslaving die we ook als huishouden hebben. Ja, um, de verslaving, Hoe? hoe nee. Jawel, toch? Als, als u uh, een, een dag geen gas, licht en water hebt... dan heeft u volgens mij een serieus probleem thuis. Uh, nou, nou, ja, inderdaad, maar dan maak ik een vuurtje achter. Dus uh, ook niet zo erg. Maar energieverslaving, we zijn allemaal opgehangen aan energie. En dat is voorlopig is er nog gas, fossiele brandstoffen en uh, energie genoeg. En we maken ons druk over uh, die paar oude bieren die uh, nog uit de grond pompen. Maar dat is nergens voor nodig, want zodra dat op is... Dan gebeurt er gewoon iets anders. Maar ik, en dan ik, komt vanzelf. Een maar gevolg. ik begrijp je optimisme niet helemaal. Er uh, ja, uh, ja, werd natuurlijk lang gedacht dat kernenergie de oplossing was. Nou, daar zijn veel nadelen van. Kijk maar naar wat er in Japan gebeurt. Uh, bovendien is de hoeveelheid uranium ook niet uh, uh, ja. Uh, eindeloos. Ja, natuurlijk is Japan een, een voorbeeld, actueel voorbeeld op het ogenblik. Maar het is natuurlijk niet. Kijk, energie opwekken is nooit zonder risico. Dat is Japan niet en dat is Algerije niet op het ogenblik. En dat blijkt overal zo te zijn. Dus we kunnen niet één zeggen dat moet niet, maar niet meer. Want het is gevaarlijker dan het andere. Maar ik vraag me af, wat en dat is de essentie van dat hele debat. Wat is duurzaam? Maar niemand heeft nog nooit gedefinieerd... nog ooit gedefinieerd wat nou precies met duurzaam bedoeld wordt... En daarom wordt die discussie uh, gewoon uh, moeilijk. Omdat vier mensen die naast elkaar staan... die hebben vier interpretaties van die term duurzaam. En dus je komt niet verder. Ja, ja. Oké, okay, goed. Nou, laten we eens proberen het daarover eens te Dat ja, gaat misschien helemaal lukken. Jammer, Het is jammer, want maar, je, je komt dus... Als je het hebt over... Als ik zeg van nou, ik vind duurzaam... En het economische principe achter de duurzaamheid. Dan zegt een ander, ja nee, maar dat is helemaal niet waar. Want het is de, de veel meer de sociale en de, okay. nou, ja, de, de wereldbrede de, de interpretatie daarvan. Ja. Zo komen we dus nooit verder. Oké, okay. meneer Van Spijker, dank u wel. Oké, okay. wel twusten. Ja, ja, voor zometeen. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, gelukkig. Ja. Uh, de grootste uitvinding na het vuur. En ze noemen het ook al uh, groene kernenergie. De Vlaamschland heeft een tijdje geleden dat uh, opgerakeld en ik heb hier een uitdraai voor me uh, van een vriend die een computer heeft. Dat is thorium. Thorium. Dat is, een, uh, dat is genoemd naar de god Thor. Ja. Iedereen moet het opschrijven en gaan googelen straks thorium. Ja, ja en maar en wat en is er bijzonder er is... aan thorium? Omdat het veilig is, dat is groen. Je kunt er een kilo van uh, veilig in je, in je broekzak houden. Nou, durf jij dat met uranium, man? Uranium, man? Nou, verarmd uranium misschien, maar... Uh... Wat voor uranium? Verarmd uranium misschien. Ja, maar, okay. maar liever niet, voor de zekerheid. Uh, maar nee, maar thorium, waarom wordt het de groene, energie, uh, de groene kernenergie genoemd? Omdat het hartstikke veilig is. We, even kijken, de mensen, de men, we hebben na de Koude Wereldoorlog hebben we ingezet op uranium. Omdat je daar van het restmateriaal, plutonium, daar kon je mooie bommetjes maken. Mm -hmm. Maar nu zijn die uh, bommen die zijn niet meer nodig, omdat we misschien een beetje beschadigd zijn geworden. Dus hebben we hebben eerst een verhaaltje over uranium. Ja. Al deze risico's zijn te vermijden door geen uranium te gebruiken, maar thorium. Ja. Dit zilverenwet materiaal is in 1828 ontdekt door de Zweed Jons Bercius. Nou, hij noemde het naar uh, dit en dat. Uh, het heeft thorium, is licht radioactief. Ja, licht radioactief. En heeft een hoge halveringstijd. Okay. Oké. Dus het is gauw. Is het uitgewerkt wat de radioactiviteit radio betreft. Ja, ik ben ondertussen even, even ja, mee, gaan, mee gaan zoeken en mee gaan lezen. Want uh, ik kan me dat, dat artikel ook wel herinneren. Is, uh, China zoek... is nu ook EOS. bezig met thorium. China wil nu ook centrales gaan bouwen die gebaseerd zijn op, op precies dat proces wat u net beschrijft. Juist. En heb jij EOS wetenschap? Ja, dat zit ik nu naar te kijken. Of kennislinks Goed, uh, zit ik nu te de kijken. Dat is de gelden Ja, Nee, het, kennis, uh, kennislinks zit ik nu te kijken. Die geven een hele uitleg het ervan. Het gaat de voorradatorium uh, ruim voldoende voor tienduizenden jaren voor de hele mensheid. Ja, ja. Nou, interessant. En... Want tot nu toe werd het niet gebruikt omdat, het, uh, omdat van het bijproduct geen kernwapens gemaakt werden. Dat werd toen ik... gezien als een nadeel, ja. maar het is inmiddels natuurlijk een groot voordeel. Nou... Vroeger was het eerst een voordeel, maar toen kon je er kernboom van maken, want die waren nodig om de vrede te maken. Ja, ja. Nee, nee, ik mocht even praten langs mijn kremen. We bedoelen het zelf. Ja, er okay. werd geen gebruik gemaakt van thorium, omdat er geen kernwapens uh, van de restproducten gemaakt konden worden. Ja, oké. Okay. Okay, nou, ik ben benieuwd. Ik wil u nou, hartelijk danken okay. in ieder geval. Heb je Moet je die reacties eens lezen? Van, ja. Uh, er staat nou, eentje, dit is de oplossing. Het, is, uh, het koelmiddel is uh, vloeibaar zout. Dat ding, uh, als er iets mee gebeurt, dan zet hij zichzelf uit. Dus okay. uh, ongelukken zoals in Japan kunnen er niet eens mee gebeuren. Nou, kijk eens aan wat er voor de voordelen. Meneer Hoeksta, hartelijk dank. Dank ja, voor het bellen. Het en, een prettige... het, uh, en een prettige wereld. nacht. We zijn het einde gekomen van deze uitzending. Dus uh, ik ga er hier een einde aan breien. Dank u wel. Dank voor uw reactie. Morgen in Kazeluna. Uh, Jip uh, Lauwe. Koymans van de vogelbescherming Nederland. Dat is morgen in de uitzending van Casaluna. Zometeen op deze zender Radio 1 Omroep Max. nachtzuster Astrid de Jong schuift aan. Wat mij betreft het is nog een hele prettige nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij en jij en ik en ik en CRV.